5 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Commissie van Wijzen moet in passen Italië doorbreken. Grote spaarders Cyprus meer kwijt dan gedacht. En het gaat beter met Nelson Mandela. Het weer. Vanavond en vannacht is er in het noorden nog een kleine kans op een sneeuwbuitje. Verder droog. Kans op nevel en het vrieslicht. Morgen overdag in het oosten nog een sneeuwbuitje. Verder geregeld zon en koud. En tweede paasdag is het droog. In Italië duurt de politieke impasse voort. Vijf weken na de verkiezingen is er nog geen enkel zicht op een nieuwe regering. President Napolitano zag zich genoodzaakt vanmiddag... met een nieuw initiatief te komen dat voor een doorbraak moet zorgen. Correspondent Angelo van Schaik, hoe wil hij de impasse doorbreken? Napolitano heeft nu echt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 En dat, ja, dat lijkt een enorme klus. De, de reacties vanuit de politieke partijen zijn op dit moment al wel redelijk positief. Dus dat is alvast één stap, zullen we maar zeggen. Want die afgelopen vijf weken, hè? wat maakt het nou zo moeilijk? Ja, eigenwijzigheid zou ik bijna willen zeggen. Het zijn drie partijen. De partij van, van Bersani, de, de sociaal-democraten... De sociaal uh, de partij van Grillo, de Movimento Cinque Stelle en natuurlijk de partij van Berlusconi... ...die alle drie ongeveer even groot uit de verkiezingen zijn gekomen. Dat is op zich niet zo'n probleem, waren het niet dat uh, geen van drieën met elkaar wil samenwerken. Bersani zag het meeste gat in een samenwerking met Grillo. Grillo zei, dat doen we dus niet. Uh, die wil ook niet met Berlusconi samenwerken trouwens.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 Dat lijkt wel de enige uitweg, ja. Uh, het stranden van Bersani... Napolitano die nu dit probeert... als dit niet, meer, als dit niet lukt... dan moet Italië gaan stemmen. Maar het, het grote probleem is... dat Napolitano in het laatste half jaar... van zijn zeven jaar mandaat zit. Dat betekent dat hij dus niet meer de Kamers kan ontbinden... en dus geen nieuwe verkiezingen kan uitschrijven. Dus hoe dan ook... moet deze Kamer... met al die mensen die elkaar eigenlijk niet kunnen luchten zien lucht of zien. En de Senaat. Die moeten samen een nieuwe president gaan kiezen. En dan pas kan die nieuwe president deze kamers weer ontbinden. En nieuwe verkiezingen gaan uitschrijven. Nou, dat gaat nog een tijdje overheen. Eh, Napolitano's mandaat loopt af tot 15, 15 mei. En eh, dus ja, eerder dan, dan juni-juli hebben we geen nieuwe verkiezingen. dus ook voor die tijd, als het dit tenminste niet lukt, ook geen nieuwe regering. Correspondent Angelo van Schaik.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 Het Keniaanse Hoge Rechtshof heeft Uhuru Kenyatta definitief uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen. Kenyatta kreeg bij de verkiezingen ruim 50% van de stemmen, iets meer dan zijn tegenstander Raila Odinga. Die besloot tegen de uitslag in beroep te gaan omdat de verkiezingen volgens hem niet eerlijk waren verlopen. Het Hoge Rechtshof heeft nu geoordeeld dat de verkiezingen wel eerlijk waren. As to in de presidentsverkiezingen op 4 maart 2013 is het de beslissing van de rechtbank dat de derde en vierde respondenten zijn gelijkgekozen. In de hoofdstad Nairobi zijn strenge veiligheidsmaatregelen van kracht, maar tot nu toe is het rustig op straat vanwege de westelijke stad Kizumu. Daar komen wel berichten van onlusten. Honderden aanhangers van Odinga gooiden daar stenen naar de politie. Die zetten traangas in tegen de betogers. Odinga's woordvoerder heeft zojuist laten weten dat die zich neerlegde bij het oordeel van het hof. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. De politie heeft opnieuw een verdachte opgepakt van een reeks overvallen in Hoofddorp. Het is een jongen van 17 uit Haarlem. Hierder werden al een meisje van 14 en zeven jongens in de leeftijd tot 21 jaar gearresteerd. Politie vertelt waar de groep van wordt verdacht.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 Het gaat iets beter, iets beter met Nelson Mandela. Een woordvoerder van de Zuid-Afrikaanse president Zuma heeft dat vanmiddag bekendgemaakt. De 94-jarige Mandela ligt nu drie dagen in het ziekenhuis met een longinfectie. Correspondent Kees Broeren is in Zuid-Afrika. En eerder vroeg ik hem wat er is meegedeeld over Mandelas gezondheid. Er is vandaag gezegd dat Mandela weer vrij ademt. Dat hij dus minder last heeft van die longontsteking dan de dagen ervoor... Dat hij in good spirit, zoals ze dat hier noemen, in uh, ja, opgewekte toestand zou zijn. Uh, en dat hij dus vooruitgang maakt. Maar dan moet je wel meteen zeggen vooruitgang van iemand die uiterst zwak is. Dat is natuurlijk wel de startpositie van Nelson Mandela. Zelfs als hij niet in het ziekenhuis is, geldt hij als een zeer oude, zeer broze, vrije zwakke man. Die zwakheid is natuurlijk niet meer te herstellen op die leeftijd, maar een longinfectie, een teruggekeerde longinfectie zoals uh, dit keer het geval is, die is blijkbaar nog te bestrijden met medicijnen, maar hij blijft voorlopig, dat geldt ook wel, voorlopig nog in het ziekenhuis. En dat zou betekenen in ieder geval dat het grootste gevaar uh, voor nu in ieder geval is geweken? Ik denk dat we daar heel voorzichtig mee moeten zijn. Wat ik zei, het is een uitermate frele man. Uh, hij is de afgelopen twee jaar uh, minstens vier keer in het ziekenhuis geweest. Deze keer was eigenlijk uh, buiten ieders verwachting gebeurde zowat in het hols van de nacht. was blijkbaar toch uh, grote nood, grote haast bij om hem die medische zorg van een ziekenhuis te geven. En die heeft hij nu. Maar nogmaals, dat maakt Mandela niet... Een sterk man. Het maakt hooguit dat hij op dit moment die longinfectie, die longontsteking weer aan kan. Maar als hij terug, als hij al terug gaat naar huis. dan zal hij ook daar voortdurend onder medische observatie blijven. Dan zal ook daar blijven gelden dat we te maken hebben met iemand die zeer zwak is. die niet echt gezond meer is. en dat ook echt niet meer zal worden. Correspondent Kees Broeren vanuit Zuid-Afrika. Dankjewel. Wees verkeersinformatie. Bij de ANWB Edwin Gerritsen. Er staat één file op de 28 van Zolle naar Amersfoort... tussen Nijkerk en Knopert Hoeverlaken twee kilometer. Wat komt er een ongeluk? De rechte rijstrook is dicht. Nog één keer het belangrijkste nieuws. De Italiaanse president Napolitano heeft bekendgemaakt... dat twee commissies van wijze de impasse bij de coalitieonderhandelingen moeten doorbreken. Grote spaarders op Cyprus zijn meer kwijt nog dan gedacht... En het gaat beter met Nelson Mandela. Hij ademt weer zelfstandig. Het was over dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen gaat langs de lijn verder. Wat was de eerste Nederlandse profclub van Kenneth Pires? Alsjeblieft, schat. Oh, leuk. Een abonnement op de dierentuin. Ja, gekocht van de energierekening. De energierekening? Uh-huh.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 Goedemiddag dames en heren, het is 10 minuten over vijf... we gaan verder met Langs de Lijn. En wel met het sportforum, we praten over de afgelopen sportweek... We zijn begonnen met praten over Veendam en het uh, naderende faillissement... we met Henk Hoiting van Trouw, met uh, Danny Hesp van de VVCS en met natuurlijk Ton Boot. Uh, Ton, ik heb jou net uh, voor het vijf uh, uur nieuws ruw onderbroken. Uh, we hadden het over Veendam. Gaat Veendam het redden? Uh, ze hebben nog uh, tot dinsdag om uh, te komen tot een uh, behoorlijk bedrag. En anders is het echt afgelopen... Um, maar het beleid moet anders. Hè? Dat, dat horen we steeds. Het beleid moet anders. Is dat niet heel logisch? Ja, tuurlijk moet het beleid anders. Ja, nou het is voor mij verschrikkelijk logisch. Maar ik heb altijd bezwaar tegen bestuurders, omdat in 80-90% van de gevallen het beleid niet goed is. Dat zien we ook in de eredivisie. Heel vaak gebeuren. Dus dat is een heel groot probleem. Wat ik dan. Kijk, misschien worden ze nu gered. Mm -hmm. En het is voor de supporters te hopen dan. Maar dan is het ook te hopen dat je een sluitend plan van aanpak hebt. Want als je dat niet hebt, is het allemaal voor niks. Ja. En dat sluitend plak, uh, plan van aanpak... zal je ook mensen verantwoordelijk moeten, voor moeten stellen. Is de KVB hier dan ook niet voor een deel verantwoordelijk voor? Nou ja, het eerste wat ik me aanvroeg... heeft deze ploeg een licentie gekregen? He, maar dat vraag je met andere, ook met andere ploegen uh, af. Mm -hmm. Ik bedoel, in de boeken... Is toch bijna alles te zien. Dus hoe krijgen ze die licentie? Is men wel streng genoeg. Ja, Danny Hesp, hoe gaat dat? De goede clubs dienen volgens mij begin, uh, uh, begin van het jaar een begroting in. En uh, die moeten ze onderbouwen met, met, uh, met, uh, met, met juiste gegevens. Ja. En, en uh, KVB geeft ook aan, maar goed, dat moeten ze zelf maar bevestigen. Dat zij inderdaad. Uh, uh, niet kunnen kijken of, of een bedrijf wat, wat, wat achter zo'n uh, sponsorcontract zit... of dat natuurlijk uh, zijn sponsorverplichtingen uiteindelijk gaat nakomen. Ja, want dat is in deze tijd natuurlijk het grootste probleem. Ja, je ziet ook bij AGOVV dat er gewoon gedurende het seizoen... want wij hebben die vraag ook gesteld van hoe kan het nou zijn dat AGOVV een licentie krijgt... en vervolgens al in december, januari ja. uh, uh, vreselijk in de problemen komt. En ja, en dan hoor je dus de KVB inderdaad zeggen van ja, goed, op het moment dat ze die begroting indienen, dan ziet het er allemaal gewoon goed uit en goed onderbouwd. Alleen op het moment dat de sponsoren gaan wegvallen en die gaan niet betalen, ja, dan kom je halfweg het seizoen natuurlijk. Hè? En die sponsorbedragen zijn niet uit, nog niet uitbetaald, ja, dan kom je in een probleem. Maar dat is nu een probleem wat helemaal niet op te lossen is, natuurlijk. Heb je ook verder geen, geen, geen invloed? Nee, nee, goed. Ja, ik zit hier in de licentiecommissie en ik weet ook niet exact de voorwaarden. Alleen je zou kunnen stellen van, ja, dat je, dat je eh, pas het seizoen in mag gaan. op het moment dat ook die bedragen dus betaald zijn. Ja. Dat je gewoon voor het komende jaar weet dat je die inkomsten al binnen hebt. Maar, nog... maar, maar zo, zo gaat het blijkbaar. Ja, mag ik nog wat vragen? Er wordt een begroting ingediend. Wordt die begroting ook eerst door een accountant bij die club goed bekeken? Want dan heb je tenminste een verantwoordelijke. Ook iemand die ter zakenkundig is. Nou, nah, goed, dat, volgens mij, het, het verleden is wel gebleken dat daar ook af en toe wel uh, Ja, maar een accountant, die, uh, ja. Ja, ja, dat is een beroep die uh, wat ja. erg belangrijk is en wettelijk helemaal... Uh, ja, dichtgetimmerd. Dan ja. is het dichtgetimmerd, ja. bedoel je. Ja. ja, hoewel je weet, accounts zo ook al veel, uh, <lacht> veel fraude gevallen. <lacht> maar wat ik toch wel aardig vind om nog even te constateren... Misschien als afronding denk ik, weet het niet, maar toch... <lacht> ja, vind ik eigenlijk wel goed, ja. Maar um, uh, toch wel heel aardig dat de voorzitter hier van de, van de Spelersvakbond, uh, Danny... Uh, de man die toch gebaat is bij werkgelegenheid voor de, voor de voetballers... dat hij toch even duidelijk stelt dat het, dat het niet ligt aan dat de eisen... of wat dan ook van de KNVB van de licentiecommissie te streng zouden zijn. Dat moet even, toch even goed aangetekend worden. Want daar wordt het natuurlijk heel snel over gehaald door clubs in, uh, in nood. En dat wordt hierdoor een man die toch, die toch andere belangen zou kunnen hebben... zou je kunnen zeggen, wordt dat ontkend. Ik vind, vind ik goed om te horen. Nou, maar ik denk dat, uh, ga jij de clubs maar noemen die echt... Uh... Schreeuwen dat de licentievoorwaarden moeten worden aangepast. Nou, ik hoorde het vorige week in dit geval. Ik hoorde de trainer van Vendam, die net aan het woord was. Die, had het, die, die stelde voor om bijvoorbeeld naar tien contractspelers te gaan. Hè, en de rest mm -hmm. dan, dan krijgt echt dat semi-prof voetbal. En dat, dat, ik heb het allemaal. Alle ja, daar, maar daarin pak je als club je, je winst niet. Ik denk dat je dat, dat nee, goed, de basis om. om ze stellen om, om. het wel voor. Dus het zal, ja. Natuurlijk lijkt het me ook dat het op het eind dat je weer uh, in, in de drek komt te zitten. als je niet, niet fundamenteel zaken verandert. Maar het wordt wel heel gauw gezegd van dat de eisen te streng zouden zijn, dat daardoor alles, of alles maar dat daardoor die clubs omvallen en wat dan ook. Maar goed, dat is dus niet zo. Henk hoor, ik denk, wat moet een voetbalman zonder de lange leegte? Nou, die, die kan heel goed zonder de lange leegte. Ja, ik moet je eerlijk, ja ik, ik heb je net, ja, ik ben er geweest. Ik weet er niets meer van. Het is lang geleden. Begin jaren negentig heb ik daar clubs gevolgd die daar speelden. Ja, en ik weet er gewoon echt niets meer van. Dus dat is allemaal niet zo mythisch. En en misschien. En, het uh, en, uh, ja, was gewoon een lange hè. reis. Is het niet? Ja, dat was en, een lange reis. Ik, nee, heb, ik heb deze week <laughs> foto's gezien. Hè, want dan krijg je bij al de faillissementverhalen uiteraard foto's van de stadion. Ja, Niets bijzonders. Ik bedoel, zo ziet het stadion van Helmelsport eruit. Van FCO's. Van, zo zien trickers van de stadion's in de eerste divisie eruit. Dat is ook allemaal de cult die er nu omheen hangt. Waarom dit nu wat meer gevolg krijgt dan het bij Agio VV had bij FCO's toen, toen, ze, uh, toen ze wankelden. Ja, en daar moet je ook even van af. Want het is niets bijzonders en je kan heel goed zonder. Was het niks bijzonders, de lange leegte, Danny? Nou goed, voor mij was het ook gewoon een stadion waar je, waar je ging voetballen. Dat was ja. gewoon een tegenstander. En dat was dan inderdaad een aardig tripje. Heel. Je moest een stukje binnendoor. Ze uh, dus hadden er ook niet de lekkerste broodjesworst of zo? We... Nee, ik heb dat meer met emmen. Dat, ik weet nog dat ik bij Emmen voetbal en dan, als je dan een ingooi had bij de cornervlag dan stond er zo'n frietkar en dan rook je die geur van van, van, van van kroketten en patat en dan dacht je wel uh, tijdens de wedstrijd dacht je dan van nou als ik zo meteen nog even tijd over heb dan uh, ga ik er even langs. Nou het liedje van de lange leegte. Dat is het enige bekende nog. Huh? Doe hem even. En in de lange leegte. Zo op die manier. Ja, maar met alle respect voor iedereen die daar werkt. En, en ja. de club een warm hart toedraagt. En de spelers. Uh, Angelo Seintje op zijn hele, hele leven daar bijna gevoetbald. Ja, ja. het is heel, gewoon een hele pijnlijke situatie voor de mensen daar. En ik, ik hoop echt dat, uh, op, op, dat ze op een gezonde manier weer verder kunnen. We gaan naar het Nederlands elftal. Uh, komt door de overwinning op Estland en Roemenië... toch wel steeds dichter bij plaatsing voor het WK in Brazilië. De zes gespeelde wedstrijden werden allemaal gewonnen... door het team van Louis van Gaal. Nou... Inderdaad, we zijn goed op weg. En uh, ja, dit had ik niet uh, durven dromen hè, voordat ik uh, deze job aannam. Ik probeer wel uh, een visie uit te stralen, ook naar die spelers toe. En die spelers uh, behoren dat uit te voeren. En ze voelen zich uh, wel. Dus ja, dan, dan is er een symbiose En, en dan, dan krijg je dit over het algemeen. Zien jullie de visie van Louis van Gaal al terug, Henk? Ja, die zie je wel terug. En, en uh, hij, heeft, hij heeft de boel ook heel duidelijk naar zijn hand gezet. Dat, is, dat, dat onderkent natuurlijk iedereen, want het is duidelijk zichtbaar. Hij heeft er spelers bij gehaald in het begin, waarvan ook ik wel dacht van nou, kan mm -hmm. dat allemaal, wat moet je ermee? Ja, bij wie dacht jij dat bijvoorbeeld? Nou, Jan Maat. Mm -hmm. uh, maar ik denk het ook nog steeds wel van spelers, uh, dus van spelers als de vrij en dergelijke, moet ik ook nog wel zien of het echt het niveau is want er wordt voorspeld. Maar uh, goed, dat soort toch waarvan je denkt. Clubspelers, weet je wel, nou, goed, daar, daar, daar ziet hij wat in. Uh, goed, zit het allemaal een beetje mee in de wedstrijden, moeten we ook niet vergeten. Zit het mee dat je in de pool, maar dat is altijd zo, dus daar moeten we over niet al te veel zuur over doen... dat je in de pool geen al, alle, geen, geen, al te sterke tegenstand hebt. Maar het is heel duidelijk dat hij iets heeft neergezet, dat hij uh, naar zijn hand heeft gezet... dat hij invloed op de spelers heeft. Ja, dat is allemaal, dat is allemaal klip en klaar. Ja, voor jou ook, Danny Hesp? Jazeker, ik, uh, ik ben verbaasd met uh, inderdaad uh, hoe sommige spelers zich ontwikkelen. En je speelt toch met heel veel spelers uit Nederland. Hè? Nederlandse competitie. Mm -hmm. En die, die zich toch op internationaal niveau nu, nu bewijzen. En ja, ik, vind, ik, ik, ik twijfel daar dus wat minder aan. Als ik Stefan de Vrij bijvoorbeeld zie. Ja, als ik die zie spelen. En goed, ik heb zelf op die positie gespeeld. Als ik zie hoe rustig hij is. En dan kan je wel zeggen, ja, Roemenië is misschien hè, van de B-garnituur. Maar nee, dat vind ik dus niet. Als je ziet hoe rustig de jongen blijft. Eh, onder elke omstandigheid ook. Mm -hmm. Dan denk ik gewoon van ja, daar zit gewoon echt heel veel in. En er kan nog heel veel meer uitkomen. Louis Vergaal noemde uh, de wedstrijd tegen Roemenië de beste interland tot nu toe. Ben je het daarmee eens, Tom? Nou ja, ik als leek ben het er volkomen mee eens. Ik vond ze heel erg goed voetballen. Veel beter dan tegen Estland. Kijk, in, te, wat ze heel goed doen, vind ik. En dan kan ik het vergelijken met Bassemal ook een beetje. Is als ze balverlies hebben, weer snel in balbezit komen. He, dat doen ze fantastisch. En dan zou Kruis zeggen: Als je de bal hebt, kan de tegenstander niet scoren. Dus uh, <lacht> nee, maar goed, ze hebben ook maar hebben heel weinig uh, doelpunten tegen. Wat ik typisch bij van Gaal vind, is dat die ervaren spelers helemaal niet zeker zijn van hun positie. En dat vind ik wel heel erg goed hoor. En dat heeft hij er heel goed uh, ingekregen. En Van Gaal begon al met: Dat hebben we niet durven te dromen. Nee, stel jezelf nou in. Begin voor deze competitie. Wie had dan ooit gedacht dat ze na zes wedstrijden de volle buit binnen zouden hebben? Ja, en met een achterroede, oh. met een, met een die, uh, die bestaat uit, uit jongens die een jaar geleden nog niet, uh, niet eens in beeld waren. Ja, maar Henk had, ja, had een beetje, beetje relativeren. Uh, je moet het niet vergelijken, dat heb ik ook in de Niet vergelijken met de vorige reeks, onder van Marwijk voor het WK. Je moet het vergelijken met de reeks uh, voor het WK 2006 de kwalificatie, onder van Basten die onder vergelijkbare omstandigheden die moest ook een team renoveren. Mm -hmm. Die haalde er ook spelers bij waarvan mensen dachten... en waarvan er toch ook spelers zijn blijven hangen. Uh, in die kwalificatiespoor hadden ze in dit stadium... Uh, vijf overwinningen en één gelijkspel. Dat had nu ook, ook gekund op een of andere manier. Uh, de eerste wedstrijd tegen Turkije is vrij gelukkig verlopen. Dus dat had nu ook gekund. Dus zo uitzonderlijk is het niet. Uh, Louis van Gaal doet goed werk... maar in, in de, qua cijfers is het allemaal niet heel erg bijzonder. Vind je het ook ja. lef wat hij wat laat zien? Is dat lef? Ja, natuurlijk is dat lef. Ja, om uh, Daryl Janmaat in het Nederlands te zetten. In het begin nu dat, dat lijkt me. Ja, dat is wel lef. ja, ja. Uh, En met, met zo'n veel besproken uh, achterhoede met, uh, met blind en met uh, Martens Indy en met de vrij. En met Janmaat ook. Is dat lef, Danny? Uh, nou ja, zeer zeker. Kijk, uh, als het niet goed uitpakt, dan uh, zal hij denk ik ook weer heel snel uh, wijzigingen toepassen. Alleen, het, ik, ik ben het wel met jou eens. Dat. dat, dat kijk, als je dit elftal naar het WK zou sturen... Ja, dan is het maar de vraag... Hè, in hoeverre ze daar hè, een vergelijkbare prestatie kunnen neerleggen op die mat. Maar ja, goed, het, het is wel een teken in ieder geval... Dat er, dat er toch heel veel talent in Nederland rondloopt... wat heel snel volwassen wordt. Ja. En dat zie je in zo'n wedstrijd. En, en naast dat ik het fantastisch mooi vind om te zien... dat ze inderdaad heel enthousiast zijn en heel, veel, uh, heel snel vooruitdekken... Um, ja, is, is, het, is het, uh, het voetbal gewoon goed... He, er wordt netjes gevoetbald, verzorgen gevoetbald. Uh, en, ja, dat is toch een basis. En, en daar moet je wel op verder beduren. Ja, Is dat iets, Ton, wat jij dan ook uh, meeneemt in je gedachten? Van, oh jee, nu gaat het goed, maar straks... Nou ja, ik, met de inleiding echt... zei ik al van Persie Van Persie zegt he. dat ook, ja. Die zegt, dat doen we in een crisissituatie. Ja. Dat zei hij ook uit een beetje angst, denk ik. Want hij heeft net het uh, uh, Europees kampioenschap meegemaakt. Die uh, drie verloren wedstrijden. En waar het eigenlijk de sfeer te, uh, te snijden was, denk ik. Nee, maar, maar denk uh, je dat hij zich terecht daar zorgen over maakt? Nee, dat hij nee. Het nee, hij maakt zich geen zorgen. Hij denkt, net zoals wij allemaal... wat zullen ze weer tegen sterke tegenstanders doen? Nou, er is nog niks van te zeggen. Uh, we kunnen wel zeggen, dit is allemaal van B-garnituur. Dat kan je nu zeggen, omdat je zes gewonnen hebt natuurlijk. Maar het is wel 4-0 en 4-1 nee. en dat soort uitslagen. Dat is niet niks natuurlijk. Nee. Is het dan um, uh, voor jou, uh, Henk, een team waarvan je denkt... Nou, misschien stet je er nog vraagtekens bij, hè? Maar, mm. maar waarvan je wel denkt... nou, zou zomaar eens uh, heel goed kunnen gaan. In Brazilië bedoel ik? Ja. Ja, goed, dat, dat, dat duurt ook nog lang. Mm -hmm. Dus er kan ook nog veel gebeuren, ook in de ontwikkeling van die jongens. Kijk, op dit moment zeg ik wat Danny ook zegt. Ja, uh, op dit moment zou ik zeggen achtste finale. Uh, de pool misschien doorkomen, dat hangt ook nog een beetje van de loting af. En dan is het toch nog allemaal net te licht... om het echte niveau wat je dan krijgt uh, te weerstaan. Maar goed, um, dat is ook zo. Kijk met die verdedigers. Je zegt, Lef, uh, aan de andere kant is het ook zo. Uh, er is weinig anders. Ja. Kijk, als de verdedigers het niet goed doen... dan moet, met alle respect, dan zou uh, Joris Matthijs er weer in moeten. Ja. Of Ron Vlaar, waarvan we allemaal weten dat hij uh, zijn werk naar behoren doet. Maar ja, ja. Dat, het, dat, het, dat het geen top is. Dus er is weinig anders. Dus we en Van Gaal moet ook wel op deze voet verder... En het is van gauw wel toevertrouwd. en dat, ja, Daar is het toch wel gewoon een hele goede coach. En dat zie je dat hij dat daar echt ook een, een, een, een echte sturing aan geeft. Dat hij niet zomaar een jonge jonge... nou, we gaan naar een nieuwe ploeg, maar echte sturing. En opvallend is het, vind ik, is, is het spel van Kevin Stroopman wat dat betreft... die toch veel rustiger is bij Oranje dan bij PSV... waar hij zich gauw laat opjagen in het, in het hele verkrampte sfeertje... wat daar nu heerst bij, bij, bij Oranje speelt. hij veel rustiger, zie je veel meer kwaliteiten eruit... En dat komt dus waarschijnlijk ook omdat er gewoon een stramin in dat spel zit. Ja, en wat, wat heeft Van Gaal dan dat hij dat op die manier ja, uh, kan bewerkstelligen? Ja, vakmanschap uh, en ontzettend veel uh, indringendheid. Vooral naar jonge spelers toe. Mm -hmm. Ja, uh, kijk, een, een, een voorbeeldje is, dat wordt nu heel snel belachelijk gemaakt. Ik, ik vind het ook altijd wel ongemakkelijk om te zien... Uh, zijn trainingsvormpjes, hè? dat wordt dan nu op tv uitgezonden... en die, die enorm, die inderdaad overdreven positieve aanmoedigingen... die hij dan voor spelers heeft... alsof ze echt allemaal geniale ballen aan het verplaatsen <laughs> zijn daar... op dat veldje van Katwijk, wat natuurlijk niet zo is. Uh, wat, uh, ik wou bijna zeggen wat die spelers ook wel weten... dat is misschien nog net niet zo. Van Gaal weet dat wel... maar evengoed doet hij dat. Het is niks nieuws... want dat deed hij twintig jaar geleden bij, bij Ajax ook al. En toch bij spelers van, van 18, 19, 20 jaar... ja, werkt dat ja, die, die groeien daar toch wel door. Kijk, als je op een gegeven moment 28 bent, dan weet je wel van... Maar zelfs, eh, niet zo lang geleden zei Raffel van der Vaart ook nog tegen me van... Maar ja, het is toch wel lekker dat hij dit zegt. Het is toch beter dan dat hij zegt ja. vonden uh... Ja, ja, precies. Ja. Ik zal je, maar ik zal je vertellen dat... Uh, want ik heb daar eens vaker met mensen over gediscussieerd... over die aanpak van Vergaal. Ja. Het maakt niet uit hoe groot je bent... Of, of je net komt kijken of je van persie bent. Als er een trainer langs de kant staat die de, de kleine dingen ziet. Want vaak zit voetbal in hele kleine dingen. Van bal aanname of, of uh, iets in je, oog, in, in je rug zien. Waardoor je, waardoor je situaties heel snel kan oplossen. Als een trainer daar, je daarop gaat uh, beoordelen. En, dan, dan is het als speler is dat een soort bevestiging van je kunnen. En dat is, Het zit in hele kleine dingen. En inderdaad, ik zou bij zo'n ik 32 of 33 ik voetbal. En een trainer zou zo reageren op dingen die ik doe. Dan, dan geef je dat nog meer zelfvertrouwen. En dan kan je zeggen, ja, het zijn geen kleine kinderen... en het zijn jongens die al uh, WK's en EK's hebben gespeeld. Nee, het maakt niet uit wat je hebt gespeeld. Het maakt niet uit. Mm. Het, het, het is toch net het beetje waardoor je een goed gevoel krijgt. En, um, dat, dat dat, ja, het, van de buitenkant ziet het er misschien een beetje gek uit... maar het werkt echt, geloof mij, het werkt echt. En zelfs bij de grote jongens. Nou ja, en blijkbaar uh, krijgt Van dus dan ook oh. terug van die jongens. Die, die, en dus werkt het, toch? Zo, zo hey, van deze het. jongens krijgt iets zeker terug, maar wat ja. ik in het begin al zei. Het wordt straks interessant om te zien hoe dat gaat met jongens als Robbe, Snijder en Van ja. der Vaart. Kijk, van... Even, even terug naar het begin van de uitzending. Toen, nee, toen had je het over, uh, over, het, over jouw moment drie. van de ja. week. Ja. En over de persconferentie. Nou, dat, vind, dat, dat zijn aardige dingen. Want wat ik zeg, dat wordt, op dit moment wordt dat, merk ik, wordt dat... Uh, niet dat hij tussen neus en lippen doorzegt, want daar is van Gaal zegt niks tussen neus en lippen. <laughs> Maar uh, het wordt op dit moment toch weinig opgevat. De, omdat nou, de sfeer is goed, Van Persie heeft goed gespeeld. Dus sowieso het mannetje, iedereen naar Van Persie toe. Die mag zijn zegje doen, dat is allemaal leuk en aardig. En over Van Persie hoeven we niet in te zitten. Want dat, dat blijft wel op niveau hè, de komende tijd. Ook volgend seizoen bij Manchester. Maar die andere drie die ik net noemde, dat is een ander verhaal. Ja. En dat weet Louis van Gaal weet ja. dat ook donders goed. En die zegt dus niet voor niets wat hij zegt. Dus dat hij opnieuw toch over Robben begint... die al denkt van nou, ik heb het nu goed gedaan. Ik ben lekker op links gebleven. Dat is toch zoals de koos het heeft gewild. En dan begint hij, dat zal hij ook tegen Robben ongetwijfeld zelf zeggen... Dan begint hij weer wat dingen aan te stippen die toch niet helemaal goed waren. Mm -hmm. En van Snijder en Van der Vaart... Snijder is niet zo verbazingwekkend op dit moment. Iedereen weet wel dat hij moeilijk zit. Maar Van der Vaart heeft ook een lekker gevoel gehad. Die heeft een doelpunt gemaakt tegen Estland. Die heeft tegen Roemenië op zijn favoriete plek. Hij heeft een doelpunt gemaakt. Het is redelijk gegaan. Die denkt ook, nou jongens, die gaat uh, fluiten met het bosje vrij weer terug. En krijgt ook meteen te horen dat de coach zegt van... ja, ik heb die jongens nu wel op een andere plaats gezet. Speciaal voor hun. Maar ook op die plaats zullen ze zich toch in die dingen... in dat lopen wat ze niet meer zo goed kunnen... of wat ze eigenlijk nooit zo goed hebben gekund... zullen ze zich nog moeten verbeteren. Wil dat uh, volgend jaar, want daar heeft hij het impliciet natuurlijk over... Ja. op het niveau waar we het dan over hebben... met alle orauld middenvelders die je in de wereldtop hebt... Die, die en goed kunnen voetballen en een geweldige inhoud hebben... kan dat dan wel eens problematisch worden. Dat laat hij toch even vallen. Ja. Alleen van Gaal weet ook en dat is de keerzijde weer, en dan komen we weer bij die jonge jongens... en ja, je moet ze ook maar hebben, dat hij daarachter heeft, heeft hij maar her. Een heel groot talent, geweldig talent. Maar ja, Van Gaal weten we weten allemaal... dan moet je ook nog maar zien hoe dat de komende tijd gaat. Die gaat De komende maanden gaat hij moeizame maanden beleven... op een lager niveau bij zit in de moeizaam draaiende ploeg. Dan gaat hij waarschijnlijk of naar Ajax of PSV, wat hij zelf wil. Nou, dat zal ook wel gebeuren. Je zou zeggen, daar wordt hij beter van. In principe. Maar goed, misschien gaat hij wel aanpassingsproblemen krijgen eerst. Dat kan een blessure of wat dan ook. Mm -hmm. Dus je weet nog niet 100% en Louis van Gaal weet ook niet 100% dat hij die jongen straks zomaar naar voren kan schuiven voor. Dus daar, zit, daar moet hij tussen laveren. Maar dan vind ik het wel een, heel interessant dat hij dit soort dingetjes toch laat vallen. Ten opzichte van de internationals die, die 90 tot 100 in het land hebben gespeeld. Ja. Hij lijkt ook ja. wat um, rustiger of zo. Heb je dat idee ook? Ook in zijn manier ja, van praten. Zo... Hij is zeker geëvalueerd natuurlijk. Als je het vergelijkt met 2002 bijvoorbeeld. Nou ja, die oude bijvoorbeeld. ja. Nou, dat is uh, helemaal veranderd. Want daarin is hij ook een beetje meegegaan. Ik zou het bijna niet doen. Want doe je jezelf niet geweld aan. En dan kom je meteen. Wat is zijn kracht? Naar nou, mijn, mijn mening is zijn kracht... dat hij zonder angst... hij is mm -hmm. niet bang voor wie dan ook. Ook niet voor de gevestigde orde. Zoals Henk net zei. En... Ik maak de cultuur. En mijn, dat is wel een beetje arrogant... mijn waarheid is de waarheid. En dat is nu wel uh, duidelijk bij uh, alle spelers, denk ik. Ja. Uh, over de gevestigde orde. Is, uh, hoe, moet, hoe moeten we naar Huntelaar kijken, Henk? Gewoon als tweede spits achter Van Persie. Dus altijd handig uh, dat je hem erbij hebt. Ja, ja. Dit, dit klinkt wat... Nee, maar, maar zo... Als je daar even gewoon tot de kern afschraapt, is het ja. gewoon zo. Dat weten we toch, dat moet hij ook weten. En dat is helemaal niet verkeerd. Dat je, in een, uh, dat je achter iemand als Van Persie de tweede man bent. Toevallig op die plaats. Dat is, dat is zijn, uh, zijn positie. Mm -hmm. En voor deze wil ik nog even over die gevestigde orde. Waar, waar uh, Van Gaal dan niet bang voor is. Zijn geluk daarbij is er wel. Dat de gevestigde orde ook niet zo sterk is. Niet alleen in, in, in voetbal op dit moment. Maar ook in persoonlijkheid. Dat hebben ze kijk. Uh, het zijn aardig, het zijn goede jongens. Wesley Sneijder en Aval van der Vaart. Maar het zijn ook niet de grote uh, dragende persoonlijkheden. Dus dat die nu worden, wat worden aangepakt door een coach... Het, dat is ook weer niet het moeilijkste. Nou, zit daar een groot verschil in, inderdaad, met een aantal jaren geleden? Nee, dat hebben zij nooit zo gehad. Nederland heeft eigenlijk al, vind ik, al heel lang niet wat dat... Niet, niet, ja, van Bommel, Mark van Bommel, ja. Philip Cocu daarvoor. Voetballers die ook echt in, in, in gedrag kunnen zeggen in, uh, als het slecht gaat van nu pakken we de boel bij elkaar en nu gaan we het veranderen... of nu de schouders rechtop en noem maar op. Dat, dat kan Van Persie straks ook niet. Van Persie kan zijn ploeg te willen zijn... door mooie doelpunten te maken, goede doelpunten te maken... op belangrijke momenten. Maar niet door een groep bij elkaar te gaan pakken. Daar heeft hij het karakter ook niet voor. En te zeggen van jongens, ook zonder het voetbal gaan we het nu zo en zo doen. Mm -hmm. Maar dat hebben ja, zulke soort jongens zijn Wesley Sneijder en Rafa van de Vaart... ook nooit geweest. Dat zag, men... je ook, dat zag je ook wel met het EK natuurlijk. Ja. Ja. Dat op het moment dat het echt slecht gaat... stond er eigenlijk niemand nee. op die de ploeg op sleeptouw... Uh, uh, Nam toen de tijd. Wie zou, dat, denk, wie zou denk, dat kunnen gaan doen eigenlijk? Zien jullie uh, al iemand die dat zou kunnen gaan nou, doen? Ik vind Strootman wel. Wat da daarin een belangrijke taak hebben. Strootman. En dat zag je ook al. Hè? Hij, die groeit ook. Moet je zeggen. In hetzelfde taal. Die, die maakt ook stappen. En uh, is veel meer aanwezig in de wedstrijd. Dus, en dat is wel het type speler die voorop in de strijd gaat. Ook een beetje het type, inderdaad, het type van bommel. En die aanwezig is. En, uh, alleen, die moet ook nog groeien. Kijk, Die moet ook het besef krijgen dat hij eigenlijk iedereen op zijn plek moet zetten. En uh, iedereen ook uh, van commentaar moet voorzien tijdens de wedstrijd. En dat geldt ook voor richting voor Persie of richting Robben. Maar goed, in naar Van Gaal uh, kijkende. Ik, ik vind het eigenlijk heel simpel. Van Gaal, die, die, die spreekt gewoon jongens aan op wat ze niet goed doen. Mm -hmm. En of dat, van, of, of dat Van Persie is of, of, of Robben, dat, dat maakt hem niet uit. En ik moet zeggen, als je dan de wedstrijden gaat kijken... dan dat je alleen maar respect hebben voor de, voor de, jonge, de jonge generatie, hoe die, hoe die het oppakken. En dan blijft inderdaad, dan verwacht je misschien net iets meer van, van de gevestigde orde. Maar en dat, en, dat, en is... dat laat hij ze gewoon weten. En maar... Robben, eh, als je ziet hoe anderen presteren... dan zou je zeggen van ja, Robben presteert iets onder zijn niveau. Nou ja, dan kan je hem daarop aanspreken van ja, oké, okay, dit, dit mis ik nog aan je spel. En dat, dat geldt ook voor andere spelers. Maar ja, over een janmaat eh, die net, net komt kijken en die, die misschien een keer niet doordekt... Ja, daar, hoef je, daar hoef je niet gelijk dan uh, uh, naar buiten toe mm -hmm. uh, melding van te maken. Maar is dat dan iets wat niet geweest is? Want dat klinkt ook heel logisch. Dat, dat maakt niet uit tegen wie je uh, moet zeggen dat het niet goed gaat. Je zegt het nou, als ik, denk coach. Dat, ik denk dat het makkelijker is in een groep met wat minder grote spelers... dan in een groep met heel veel grote spelers. Ik denk dat het wel makkelijker maakt uh, uh, voor een trainer. Uh, dat, je, dat, je, dat je inderdaad die jongens, die, die, die paar die over zijn gebleven uit de selectie van, uh, van Oekraïne... zeg maar die, daar verwacht je gewoon van. Die zijn erbij gebleven, verwacht je net iets meer van om de jonge generatie op sleeptouw te nemen. En dan mag je ze ook wel aanspreken op dingen die, uh, die je misschien dan niet helemaal goed doet. Je wist dat Robben was op zoek naar zijn moment. Ja, die is heel vaak op zoek naar zijn mm. moment. En dan was hij nou op zoek en dan denk je toch, van, nou, ga niet te veel op zoek naar je moment... maar speel dan in het dienst van het elftal. En daar mag je hem dan best... Uh, ja. Best op aanspreken. Ja, ik sprak hem aan op strategisch-tactische uh, Ja, maar dat heeft daarmee te maken. Want op het moment dat je op zoek gaat naar, en dat je, mag naar, een naar je eigen dus, moment... Ja. Dan, dan denk je dus niet in, in, in teambelang. Daar ben je dus meer bij. Maar goed, dat is een, het is een aanvaller. Uh, die zijn altijd op zoek naar hun moment. Snyder is ook altijd op zoek naar zijn moment. En ja, dat, dat, dat, mm -hmm. dat weet je. Nou ja, goed. Dan moet Alleen als dat ten koste gaat van, van zeg maar het team... En ja. dat, dat is iets waar, waar Vergaal heel erg op hamer. Dat, je heel, dat het als team gewoon... Uh, goed staat, ja, dan, moet je dan, dan moet je daar zeker diegene op aanspreken. En of dat nou Rob is of Jan Maat. Of ja. of, uh... ah, je moet wel ook het verschil in, in oogschouw nemen tussen, wat ik net ook al een beetje zeg, tussen die verschillende tijdvakken. Zeg maar. mm -hmm. Hiervoor hebben we van Marwijk gehad, ook een vakman, op een andere manier. Uh, paste heel goed bij het team wat je toen had, wat, wat een vrij vast team had. Hij, hij houdt ook van een vast team, maar dat kon hij ook opstellen. Er was een vast team te formeren uit de selectie die hij had. Uh, valt nooit te bewijzen, maar ik denk dat hij met dit team het minder zou doen. Daar is Van Barwick gewoon een mindere coach... om zo indringend als Van Gaal, waar we het net over hebben... Mm -hmm. erop te zitten en alles aan te geven. Uh, daarvoor had je Van Basten... die eigenlijk hetzelfde moest doen als Van Gaal nu... maar natuurlijk geen enkele ervaring had. En dat zag je ook heel duidelijk. Dat spel onder Van Basten... niet alleen dat het niet altijd goed was... want dat, dat kan niet altijd... maar het, het, het, was, het, het kon alle kanten op fluctueren. Het kon altijd weer anders zijn. En nu bij Van Gaal kan de opstelling wel altijd anders zijn. Maar wat hij terecht zegt... Het, het, wat ik net ook zeg, het stramien. Je ziet heel duidelijk zijn hand erin. Nou ja, en dat is, dat, dat is de, de, de, het vakmanschap van de coach. Die, die uh, ook het voordeel heeft dat hij heel, heel goed met jonge spelers. En misschien wel beter met jongen dan met iets ouderen. kan werken. Ja. Dus alles valt in elkaar. En laten we zeggen, er zijn geen privileges meer voor de grotere spelers. Nee, maar ja. Waar in verre waren die privileges waren die er EK, wel? Ja, waren die er toen wel? Ja. Nou ja, het gaat er om mij om dat het ik denk, ik mij gedacht, een, een kwaliteit van, lijkt mij een, een, een kwaliteit die je altijd moet hebben als trainer, is dat je tegen iedereen durft te zeggen wat je denkt. Maar nu wordt het, uh, nu proef ik uit jullie woorden dat Van Gaal tegen iedereen durft te zeggen wat hij ja, denkt. Ja, maar dat heeft Van Marwijk ook, ja, ook wel gedaan. Ja, dat heeft Van Marwijk echt ook wel gedaan. En die had wat, wat, wat oudere, volwassenen spelers. Waarbij het ook. Over... Dat ging ook dat, Ja, die verhoudingen waren anders. Maar mm -hmm. nee, we moeten wel reëel blijven. Iedereen toe. Dat heeft van Mark ook gedaan. Dat, dat, ja, en dat van Gaat nu doet. Ik bedoel, het is, het is goed. En het pakt goed uit. Het is goed voor zelf al. Maar ja, het is ook gewoon wat hij moet doen. Het is ja. zijn werk. Zelfs het ook weer. Ja, dat bedoelde ik. <laughs> uh, Snijder, even wilde ik nog met jullie bespreken. Uh, ik uh, las vanochtend Henk Spaan. Die geeft hem vier punten in parool. En hij zegt: Het is voorbij. Met Snyder. Dus weinig, dus er stonden weinig verkeerde woorden in dat ja. stukje. De commas waren ook allemaal goed. <laughs> ja, ja. Het, het, ja. Uh, als, je, als, je, als je de maatstaven waar we het net over hebben van het hoge niveau waar je heen wilt, uh, dan denk ik niet meer dat Wesley Snyder daaraan kan voldoen. En het zal maar net wat ik net zeg, het zal, het zal afhangen van, van de rest hoe de rest zich ontwikkelt, mm -hmm. of dat ook betekent dat hij niet op het WK gaat spelen. Dat kun je nu niet zeggen. Je weet niet wat erachter, wat ik net zeg, maar hè, hoe dat allemaal gaat en, en andere gegadigden. Maar ja, deze jongen. En het, ja, het is niet van nu. Hè. Het is al, al een tijdje zo met snijder. Snijder is nooit een prof geweest die heel erg langdurig een bepaald niveau heeft kunnen vasthouden. Die, ja, veronderstel ik dus maar, heeft opgebracht wat je moet opbrengen als, als prof. Hij heeft één geweldig jaar gehad in 2010. Champions League gewonnen en WK-finale bereikt. Uh, daarvoor en daarna vrij weinig. En ook de, bij Real Madrid was dat al zo. Dat hij een paar piekjes had. En, en, dus ja, het is niet verbazingwekkend dat het. Uh, maar het is wel. Ja, hij is 28 jaar. Beetje vroeg, hè? Nou, nee, maar ik denk dat hij nog wel in Nederland zelf ja? Absoluut. Ja. ja, ik denk dat. Uh, het, het, het is een ander type speler. Kijk, uh, van, van de vaart zien spelen. Uh, nou, het is dan ook al wat een beetje meer op leeftijd. Maar uh, ja, vind ik, die doet nog gewoon vreselijk goed, goed zijn werk en zijn taken. En er zit een generatie achter, inderdaad, die eraan zit te komen. En ik denk dat ook. Um, ook Sneijder zich wel realiseert dat, dat wil hij gewoon in dit team spelen. Dat hij, dat hij gewoon echt nou ja, een volle bak moet gaan. En fit moet zijn. Uh, bij klartens uh, wedstrijden moet maken. Uh, of minuten moet maken. En dan gewoon zorgen dat hij fit is. En dan denk ik absoluut dat hij, hè, mits hij ook in dienst van het elftal speelt. En dat is ook nog uh, wel, wel van belang. Dat hij, dat, hij, dat, hij, dat, hij, ja, dat hij gewoon nog goed kan functioneren in het Nederlands in het zelf. Nou, ja. Vergaal gaf wel een vingerwijzing met Maher bijvoorbeeld. Hij zegt dat ze zijn te vergelijken. Maar Maher doet zijn verdedigende taken veel beter. Dat is al een vingerwijzing. Eh, maar dat is wat Vergaal ook zegt. Je moet, je moet in het team, je moet wel met het team mee willen. Dat houd, en dat geeft hij aan richting Robben. Je, ja, je moet gewoon alle, alles, je moet alles goed doen. Je moet eigenlijk al die taken die je meekrijgt, moet je doen. En dat, hè, je mag op zoek gaan naar je moment, mits je je taken maar gewoon. He, gewoon 100% uitvoert. En dat geldt ook voor, voor Van der vaat. En dan moet ik zeggen, Van der vaat, die, die, die wordt wel wat ouder... maar die loopt ook nog aardig wat meters. Uh, en dat gaat ook gelden voor Snijder. Dat je inderdaad gewoon niet, niet alleen maar op zoek gaat naar je moment... of niet alleen maar naar de paas die je per se wil geven. Uh, maar dat je ook gewoon inderdaad uh, je verdedigende taak... Ja, maar goed, om dat nu aan je spel toe te voegen... dat is natuurlijk een uh, heel lastig punt. Uh, Henk had het net over Snijder, maar dat geldt ook voor Robben. Wij zien die fantastische momenten van ze voor Snijder... In die intertijd, zal ik maar zeggen. Voor Robben bij Bayern München. Maar zo beoordelen wij een speler. Maar een speler speelt natuurlijk gemiddeld. En hoe is zijn gemiddelde? He? En We hebben al in tijden niet meer dat briljante gezien. Nou, maar maar Snijder heeft natuurlijk al een periode achter de rug... met blessures en uh, een situatie bij, uh, bij Milan. Uh, waardoor je misschien ook niet optimaal kan, kan presteren. Uh, ik, ik denk dat, dat, dat bij hem ook... Uh, het feit dat hij ook nou in Turkije speelt... waar de druk denk ik nog iets groter is hè, dan dat hij is in Italië... Um... Ik denk dat hij misschien nog wel die, ja, die inspiratie kan krijgen om ook in het NL al gewoon te, te, te brengen wat van Gaal van hem verwacht. Ja, ik denk dat daar wel, is het ja, dat is toch geen aanbeveling voor hem. Dat dat ja, toch vrij chaotische speltype waar alles en maar. En heb druk dan over de druk is druk want hij, hij is, is daar als de iemand, grote man binnengehaald. Hij moet daar presteren en anders anders. En die druk hopelijk die druk die hij daar voelt. Hopelijk doen die hem weer uh, naar een niveau toe groeien. Uh, ja, ik denk dat, dat, uh, dat bij Milan... Uh, op een gegeven moment dan ben je misschien door, je, door de prijzen die je hebt gewonnen... word je wat gemakzuchtig. Maar mm -hmm. het lijkt mij in Turkije, dat is zo hectisch... en er zit zoveel ja. druk op, dat je, dat je daar wel moet. Want anders, anders krijg je maar echt top. heel veel... Los van, ja, maar los van zijn kwaliteiten, ten aanzien van het Nederlands Elftal... je kan al veel langer zien uh, dat uh, Snyder en Van Persie... Uh, of dat nou vrienden of geen, het zijn niet de beste vrienden... maar dat vind ik allemaal niet zo interessant, dat hoeft ook helemaal niet. Maar dat ze speltechnisch technisch, dat, dat botert niet geweldig. Dat is geen, dat is geen geweldige, geweldige meest tussen die twee. Dan nou, kan je zeggen, oké, okay, daar moet je aan gaan werken, wat er ook. Maar op een gegeven moment kan dat, en dat is ook weer interessant voor de toekomst... Uh, ja, wat, wat een coach daarmee gaat doen, hoe dat gaat uitvallen. Mm -hmm. Van de Vaart en van Persie gaat wat beter. Punt. Want voor moeten we er ook niet veel van maken... want dat moet allemaal nog maar gaan blijken. Maar dat kan straks ook allemaal gaan meespelen. Kijk, een, een, een, een jaar, anderhalf jaar geleden... was de pikhoorde toch nog... en ook de verhouding tussen Snijder en Van Persie en Oranje... toch nog wel zoiets anders. Dat je zegt van ja, ook al gaat hij niet helemaal goed met Van Persie... hij was toen toch nog wel de nummer één. Mm -hmm. Dus we stellen hem op. Dat, dat verschuift door de status van Van Persie, eh, ook in Engeland... Dus ja, het is heel goed voorstelbaar. En, en Van Gaal kijkt echt weer naar het beste team. Straks ja. op, op het moment. En die streept gewoon echt de nummer één op elke positie aan. En de nummer twee, jammer dan, die gaat eraf. Ja, precies. Het is niet meer logisch oh. dat je erbij zit. Nee. Dus, en dan ja. zou het in dit soort verhoudingen heel goed kunnen... dat dat ten koste van Sneijder zou gaan. Nou ja, goed. Maar uh, Sneijder speelt ook beter met, met Huntelaar. Want, want uh, Snijder heeft uh, niet het, het loopvermogen... Um, uh, om zeg maar, de gaten die Van Persie laat in het centrum... om die te vullen... En eigenlijk, en, en Huntelaar staat er. Huntelaar staat er. Dat is, dat is het speelpunt. Waarbij dan denk ik. Uh, uh, uh, Snijder beter tot zijn recht komt. En uh, juist als van Pessie gaat, gaat lopen. dan moet je iemand hebben. die daar volle bak in gaat. En dat, ja, dat, dat is niet de kwaliteit van. Maar, uh, van maar Danny, eigenlijk, zeg je. Snijder kan niet meer spelen. Want ja. Huntelaar staat toch niet. Uh, ja, maar ik, als nou fit. Goed, ik, ben, ik ben zelf een fan van Huntelaar. Ja. En, en uh, ook een fan van Pessie. Maar ook een fan van Huntelaar. Als Huntelaar fit is. En uh, daar kan, kan je hem heel goed gebruiken. Dat zal niet gebeuren. Als... Nee, oké. Okay, nee, het, het, is, het is een optie. Het is, het, is, het, is, het is een optie. Ja. Het is een optie. Ja. Uh, na het weekend voetbal in Brazilië uh, gaan we naar het EK in uh, 2016 in Frankrijk. Uh, Michel Platini, de UEFA-voorzitter, zegt dat uh, de kwalificatie voor de grote landen minder interessant zal worden. In Frankrijk zullen er voor het eerst 24 landen gaan meedoen. Uh, is dat een goede zaak, Henk? Nee. Qua maar commercie ja, waarschijnlijk ja, wel, ja, tuurlijk, maar uh, sportief gezien... maar goed, ja, het, het moet allemaal groter en meer en wat er ook. Maar dat is natuurlijk, dat is, dat is de helft van het aantal landen wat je hebt mm -hmm. bij de UEFA. Van het aantal aangesloten landen. Ja, dat, dat is toch ridicuul dat je daarmee een Europees kampioenschap gaat, uh, gaat houden. Dat is veel te veel. Ja, en dan krijg je dus eigenlijk dat de poolfase bijna nog een kwalificatie wordt. Hè? Ook nog, want daar ja. zal ook weer bepaalde nummer drie gaan daarover in verder. Dat is in de kwalificatie ook al zo. Maar ja, goed, dat willen de mannen. Het moet allemaal groter en meer. Maar... Nou ja, goed, maar is dat erg dat dat met het voetbal gebeurt? Nou, ik, denk voor de, ik denk het positieve wat ik er dan uithaal is dat, dat je dus uh, als land nou ja, sneller een EK kan bereiken. Mm -hmm. Waardoor dat voor, he, in je eigen land misschien ja. weer een impuls is voor de sport. Ja. He, dat dat, dat, dat, dat uh, voordeel ja. zie ik wel. Alleen ja, als je gaat kijken, nou, er is al een discussie over de belasting van de spelers door het seizoen heen. En dan heb je dus een hele kwalificatiereeks. Nou ja, ik weet niet of er meer of minder wedstrijden, nou, wedstrijden worden gespeeld op een EK dan. Nou, het lijkt mij dat, dat er een poeltje bij komt. Ja. Uh, maar ja, dat geeft misschien over weer wat meer wedstrijden. Ja, ik zie dat, uh, dat zie ik inderdaad niet zo zitten. En, ja, en uh, ja, de kwaliteit van het toernooi gaat het dat, gaat dat erop vooruit. Uh, als, als andere landen meedoen die normaal gesproken niet door de kwalificatieronde heen komen. Dat ja. lijkt mij heel erg belangrijk voor die kleine landen. Zo heb ik ook wel gedacht. Maar want waarom moeten die altijd uitgesloten worden? Vroeger, in 88 nog, denk ik, was het met slechts acht landen, dacht ik. Hè? 88, maar in ieder geval daarvoor. Daarvoor wel. Want toen van hem ja, eruit uh, met slechts acht landen. Ja, nou, waren het wat, de vier. Wat? Toen waren het er vier. Vier. Toen oh, met vier landen zelfs. Dus dat was lekker overzichtelijk. Ja, wat, <laughs> ik <laughs> wil er ah, nou, nou, daar nou, niet nou, meer naar nou, terug gaan, ja. <laughs> wat denken jullie? <laughs> maar is de, Champions, de Champions League is ook gegroeid. Hè? Meer, meer, meer ploegen kunnen daar meedoen. Ja, ik, ik, ik heb niet de rekenmachine bij me. Maar is dat voor de ploegen die nu dus wel mee mogen doen, is dat een uh, is, is dat financieel een, uh, een plus geweest? Of is dat voetballend? Goed, ja, ik vind het ook wel interessant om te kijken naar de kijkers. Vinden de kijkers het leuk om te zien? Ik bedoel, gaan we, gaan we straks inderdaad kijken naar IJsland tegen you name It? Ja, die ONE, waar wordt tegenwoordig al niet naar gekeken? De kijkers, die kijken wel hoor. En, en, kijk, het, sta, aan, gaandeweg het toernooi, als, als alle. Uh, He, als het kaf er weer uit is, mm -hmm. dan krijg je mooie wedstrijd. En is zo weer snel vergeten. heb je met de Champions League ook. De Champions ja. League is in de kn knock-out fase altijd, altijd mooi. En ik denk wel dat uh, die, die, die, die Roemeense clubjes, dat Kloetje en zo wat op een gegeven moment in de Champions League kon spelen... die hebben daar wel wat voor voordeel ja. bij gehad, lijkt mij. Maar wat mij wel opviel is dat, ja, je weet het met mannen als Platini... nooit of ze echt, uh, uh, echt menen wat ze zeggen en hoe dat allemaal. Maar hij, hij verkoopt het nu. Uh, de voorzitter van de UEFA, alsof, ja, alsof hij er eigenlijk zelf ook maar een beetje... niet helemaal, het is voor ja. hem eigenlijk al besloten. En, en dat vind ik wel een beetje opvallend, omdat in principe... daarom is die Champions League opzet ook een beetje veranderd... hij de man was die de kleintjes er meer bij we, ja. wilde halen. Dus hieruit, maar nogmaals, je weet nooit wat die mannen echt... Uh, of ze het echt wel wel meenen. Maar je, hier zou je uit kunnen afleiden dat hij zelf ook denkt van... ja, dit is wel erg veel, maar... Ja, en dat je dus inderdaad aangeeft van... nou jongens, uh, uh, op het moment dat ik dat kan, dan uh, breng ik het weer terug. Ja. Nou, ja. dat is allemaal uh, uh, ver vooruitdenken. Uh, 2016 hadden we het nu over, we gaan we even terug naar afgelopen week. De verkoop van de grond onder het Philipsstadion van PSV en trainingscomplex De Hertgang is uh, ongeoorloofde staatssteun. Zo luidt de voorlopige conclusie van de Europese Commissie na een onderzoek van bijna twee jaar. De gemeente Eindhoven kocht in 2011 voor ruim 48 miljoen euro de grond en gaf deze in erfpacht weer aan PSV. Financieel wethouder van Eindhoven, Staf de Plaat.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 Nou, het is, het is wel een merkwaardige deal geweest. Maar wat ik ook merkwaardig vind... want ik, ik begrijp nu dat de Europese Commissie alweer heeft laten weten... dat ze die gevolgtrekkingen van die ongeoorloofde staatssteun nee. en dat ze die nog helemaal niet getrokken hebben. Het is nou, heel merkwaardig nou, nee, de, en, en blijkbaar is het onderzoek ook nog bezig, nee. hè? Dus, dus waar uh, Eindhoven ja. Ja, dus en PSV dan tegen in beroep gaan... dat is dan ook weer heel onduidelijk. Maar als je teruggaat naar de, naar de deal... ja, het is wel een, een beetje een merkwaardige gang van zaken geweest toen. En als je kijkt naar die... ja, ik heb er natuurlijk helemaal geen verstand van, maar toch de prijs voor grond onder een stadion... waar je dus voor de rest in principe niks mee kunt. Ik begrijp wat het grondwaarde kan hebben. Maar als een stadion erop staat, ja, dan lijkt me dat toch weer een ander verhaal. Dan is die prijs wel, wel, wel hoog, lijkt ja. mij. Maar ja. Ton? Nou, ik denk er het precies hetzelfde over. Het is gewoon een onderhondje tussen de gemeente en uh, PSV geworden. En het is absoluut niet marktconform. We horen steeds hoogleraren, maar ik heb ook hoogleraren gehoord... die dat ook beweerden, dat het niet uh, marktconform is... He, en dan moet je je nog afvragen. Dat bedacht ik vandaag eigenlijk. Kijk, ze hebben 48,3 miljoen, eh, 48, miljoen gekregen. He, gekregen noem ik dat. En dat wordt ook weer uitgegeven. Maar alle volgende bestuurders... zitten met een vaste eh, kostenpost van 2,3 miljoen. He, daar wordt helemaal niet over gepraat. Dat is verschrikkelijk. Als Sanders weg is... dat de volgende steeds een vaste kostenpost van 2,3 miljoen... dus. Uh, het is nu na ons de zonvloed eigenlijk, hoor, wat PSG Ja, betekent. dat is wel waar, maar, maar dat, tenminste zoals wij dat dan uh, tot ons krijgen... dat is gebeurd omdat uh, vorig jaar met die deal, of wat is het, twee jaar geleden... Uh, waar we het net over hadden, over onvallen, PSV, nou ja, bijna ja. op onvallen stond. Ja, dat, dat, is nog, dat is nog steeds te bizar, dat dat zo ver heeft kunnen komen. Ik begrijp er helemaal niets van. Maar dat geen toen de situatie geweest te zijn. Dus ja, dan moet je zo'n deal afsluiten waar je inderdaad nog jaren... Inderdaad, ja, ja, maar wacht even. De deal afsluiten, maar meteen op dezelfde dag... hadden ze twee of drie nee, spelers is, gekocht voor een ja, hoog bedrag. He, dus kennelijk hadden ze dat bedrag nodig... en hadden ze het niet nodig voor faillissement of iets dergelijks. Maar ik mag er toch van uitgaan dat ze daar goed over hebben nagedacht... en dat helemaal dichtgetikt hebben, zou je zeggen? Het lijkt mij van wel, ja. Anders, ja, ja, goed. Ik ben geen makelaar of uh, grondbezitter. Dus ik, ik weet niet of, of, de, of de prijs die ze uh, betaald of die de gemeente uh, betaald heeft. of dat, uh, of dat reëel is. Uh, ik weet wel, toen de tijd met die transfers. dat ze uh, ook net. Um, moet ik even denken wie, een speler hebben verkocht voor 14 Doetjak. miljoen. Jack verkocht hebben voor 14 miljoen. En dat geld hebben ze toen besteed aan Strootman en Mertens. Maar dat, ging, dat viel tegelijkertijd inderdaad met deze deal. Um, uh, ja, dat, dat geeft natuurlijk een, misschien een beetje een scheef beeld. Ja. Maar ja, ja goed. het is een vermoeden. Het is een vermoeden. Het onderzoek loopt. Uh, misschien zijn ze, praten ze gewoon al, nog een beetje voor hun beurt. Hè? Het onderzoek loopt gewoon nog. Dus dat uh, wachten we af. Misschien moeten we even kijken naar uh, de wedstrijden... wedstrijden die uh, dit weekend worden gespeeld in de competitie. Het zou zomaar eens, uh, weer een uh, behoorlijk spannend weekend kunnen worden. PSV speelt uh, morgen tegen Roda in, uh, in Limburg. Wat is voor jullie uh, de wedstrijd van het weekend, Henk? Nou, dat is vanavond Heerenveen-Feyenoord. Ja. ja, hè? Ja. ja. Hele interessant. Ik ben wel beste. benieuwd naar je. Ja. Daar moet het gaan gebeuren voor Feyenoord. Ja. Als ze het daar nou ja, laten liggen... Ze kunnen Ze moeten bijblijven. Ja, kunnen ze een streep zetten door het kampioenschap, nou, zeg nou, nou, nee, nee, natuurlijk niet. Dat kan je nooit meer zeggen. Hoeveel wedstrijden zijn er nog te gaan? Oh, nog een paar. Ja, daarom. Dus, uh, en, en je kan al helemaal niets meer zeggen in Nederland over... dus dat kan je ook niet zeggen. Nee. Maar goed, het is, wel, het is een mooie test. Heerenveen draait nu weer goed. En, en uh, Pelle doet niet mee. Dus nee. ja, dat is... Uh, ik ben ja, erg benieuwd hoe dat uh, gaat lopen. Ja. Voor jou, Dennis, is dat ja, ook nee, de wedstrijd ja, het is, van het, het is, weekend? Het is de discussie van, het, van de <laughs> week, denk ik, uh, hoe, hoe fijn het dat gaat doen. Met schaken? Ja, of, of ja, met schaken in de spits ja. of immers in de spits. Ja, het, is, uh, het is leuk dat er zoveel over gesproken wordt. Dat, uh, goed, dat is ook weer het leuke aan... Uh, aan de hele situatie met Feyenoord... en ook met Heerenveen, dat het dan uh, zo goed loopt daar weer. Ja, na, na, na, na dat soort wedstrijden ga je dan wel uh, extra kijken. Ja, Ton, wat is voor jou... Uh, nou, okay. Waar verheug jij je op? Ja, precies, Heerenveen en uh, Feyenoord, natuurlijk. Hè? Maar als Alkmaarder, Heracles, <lacht> Az <lacht> uh, Azet voor degradatie even goed oppassen... die hebben de puntjes hard nodig. Az staat 14, uh, 26 punten uit ja. 27 wedstrijden, Ton. Ja. Ja. Dat zijn zware weken voor je. Ja, en... Nummer 16, dus de gevaar is heeft 25 punten, dus maar één punt verschil. Ja. Um, kijken jullie dan ook nog uh, enigszins verheugd naar Ajax en morgen om half vijf? Nou, nee, want dat, dat moet Ajax toch wel uh, in de arena. Nek, is, nek doet het goed, pa, uh, trainer Pastoor doet het uh, uitstekend met dat materiaal. Maar in de arena moet Ajax dat toch wel gewoon winnen, lijkt me. Ja. ja ze hebben toch ja. wel wat uh, puntjes laten liggen ja, in de ja, arena Ja, dat is waar, daarom, maar daarom gaan ze nu al voor winnen. Ajax, PSV, ja, tegen Roda, uit. Je kan er zo weinig van zeggen tegenwoordig. Roda ook, Roda kan de ene week, nou ja. Ze scoren snel in ieder geval altijd. Uit zijn slot schiet, ja, en PSV, daar zit ook niet echt een lijn in... dat je denkt van, nou ja, die pakken gewoon de punten daar. Dus en ik zie NSC bij Ajax, ja. Ja, goed, het is altijd moeilijk in de arena, maar... Ja, NRC is ook een beetje de vereniging waar ik, uh, waar ik uh, ja. waar, uh, eh, lang gespeeld heb... en altijd de hoop heb dat ze, dat ze gaan winnen. Maar uh, het blijft een lastig ploegje ook, NSC. Het zit zo verschrikkelijk dicht bij elkaar, Ton. Ik weet dat jij naar nummer 14 en daar naar beneden kijkt... maar als je voor mij dan toch even naar Ajax, PSV, Feyenoord, Vitesse kijkt... de eerste vier... Hmm. Uh, ik weet dat het allemaal koffie kijken kijk is. Hoor. Maar op dit moment, wie zou jij uh, nou, de meeste ik, kans geven? Ik, ik ben er van over. Te, kijk, de eerste drie zijn eigenlijk de meest reële. Hm. En in Rotterdam zien ze Feyenoord best kampioen worden. Maar ik denk dat het tussen Ajax en PSV... En persoonlijk zeg ik, uh, PSV is de beste ploeg. Ja? Het meeste materiaal. Danny? Nee, ik zet mijn, uh, <laughs> mijn geld eerder op Ajax. Alleen goed, je krijgt PSV Ajax uh, 14 april, geloof ik. Ja. En dan nog, ja, Feyenoord. Ja, ik moet eerlijk zeggen, Feyenoord vind ik echt zo fris spelen. Het is een beetje vergelijkbaar met Nel zelf al. He, die frisheid en die, en die uh, druk naar voren. En, en gewoon, uh, de, het lijkt wel of daar geen druk op staat. Uh, waardoor je toch, uh, toch kansen maakt. En, en uh, helemaal nu, uh, als ze vanavond uh, goed doorkomen, ja. Feyenoord. En, ja. en volgende week heb je dan PSV Ajax. Ja, weet je, dan zijn ja, te En het programma is er. Maar je zegt, het, het lijkt of er weinig druk op staat. Ik ben de, hun laatste wedstrijd, het is fijn, Utrecht geweest. Uh, daar begon je het toch wel te zien. Ja, maar Utrecht is zo'n lastige tegenstander. Ja, maar die speelde Utrecht... helemaal niet goed. Jan Wouters was. Nee, nee ja, maar die, dan nog. Maar Utrecht... Die legde de lat dan weer wat hoog omdat het goed gaat. en er, Zo slecht was Utrecht ook weer niet. Als maar jij jammer... in deze fase Utrecht <laughs> maar... krijgt... Dat is gewoon een lastige ploeg. Utrecht is al... Utrecht uit is al vaak... Weet niet, dat, dat, dat, dat, daar ging ik ook altijd heen met... Uh, nou ja, toch een beetje in angst in de schoenen? Nou ja, min of meer <laughs> wel. En, het heeft, en als Utrecht bij je komt, Utrecht weet je het ook niet. Dat nee, is, dat is ook wel zo. En het is ook niet dat ik zeg van... Ze hadden goed moeten voetballen, want uh, die eis kan je niet meer stellen. Dat kan je sowieso in Nederland al weinig, maar helemaal nu niet meer. Want nu wordt het beste voetbal gewoon niet gespeeld. Door spanning, alles wat erbij gaat komen. Maar, nou, Comand zei het zelf ook. Dat je toch wel ging merken. Uh, kijk, het... De Kuip vertekent altijd nog, omdat ze dan winnen en ze, dan, dan lijkt het altijd nog wat. Maar het was echt niet meer zo goed, weet je wel. En dan nu doet Peller niet mee, dus nogmaals wat ik zeg, het is heel benieuwd. En het is Koeman wel toevertrouwd ja, om, om, om de boel toch weer op een bepaalde manier neer te zetten. Ja, en ja goed, die weet hoe je moet winnen en die weet wat, er, wat, er, wat daarvoor vooral komt kijken. Dus ja, ze zullen heel lang mee blijven doen, dat denk ik wel. Maar ik ga me toch mee, ik zou toch de traditionele plus Ajax en PSV... En dan moet PSV, wat Ton zegt, ja, dat zou het beste materiaal moeten hebben. Mm -hmm. Maar ja, dat zeggen we als zogenaamde kennis nu al drie kwart jaar. En elke keer weten we ons weer te verbazen met de, met de meest vreemde strapatsen. Terwijl Ajax, als je nu net, waar we het net met Oranje over hebben, over het stramien, dat je wat ziet wat ze willen. Dat moet ik zeggen, zie je wel meer bij Ajax. Met Frank de Boer, die toch gewoon is door blijven gaan op een bepaald pad. En je ziet gewoon in het voetbal wat ze willen en hoe ze het doen. Kan niet altijd goed gaan, maar je ziet het wel. Dat is het enige wat je ervan kan zeggen. Ja. dat zie je bij Fijn ook. Nou ja jazeker dat, zijn... ja. ja, ja, dat, dat is ook één lijn ja dat is waar en ik denk dat, dat ik denk zelfs dat, dat uh, Koeman de vergaal uh, tactiek toepast en het is wel met jonge jongens veel schouderklopjes positief blijven jongens uh, uh, uh, complimenten geven over het spel en op de trainingen en, en zo ja, en zou die op, op dat vlak dan op elkaar lijken ja, maar, dat is, maar dat, is de, dat is gewoon hoe je, vind ik, maar, hoe je voetballers moet benaderen. Ja. Voetballers moet je, je moet natuurlijk altijd kritisch zijn en, en dingen evalueren. En ze wijzen op, op, op dingen die in de fout gaan. Alleen daarnaast moet je ze ook gewoon ja, toch wel paaien en, en, en wijzen op de goede dingen. Want het ja, speelt toch in het kopje. Als dus ja. je fris op het veld staat en je, je weet dat de trainer achter je staat... dan, ja. maar dat is, dan op voetbal wel je al op, 10 beter. Dat is wel goed om te constateren he, over Ronald Koeman. Van wie uh, in de schablonen en het zwart-wit verhaal he, na, na zijn periode Ajax, tien jaar geleden was het verhaal dat hij niet met jonge spelers kon omgaan dat soort onzin. Ja, ik mag het nu wel zeggen onzin, want het is gewoon bewezen dat hij dat wel degelijk heel goed, heel goed, kan. En ja, nogmaals wat ik zeg, hij weet wat het is om te winnen. Hij zal deze jongens er heel lang bij houden en misschien wel. Maar wel met van Bronkhorst en uh, ja. uh, van Gastel erachter. Pak gewoon goed in elkaar en, en hele grote talenten. Dus dat dat alles bij elkaar uh, doet, doet Feyenoord gewoon heel goed voetballen. Cool. Vanavond uh, Herveen tegen Feyenoord vanaf kwart voor negen. Kunt u ook uh, rechtstreeks volgen bij Langs de Lijn vanavond. Um, ik wil jullie hartelijk danken voor jullie komst naar dit sportforum. Henk Hoiting van Trouw, Danny Hesp, VVCs en uh, Tom Boot natuurlijk. Ik heb nog wat uh, uitslagen voor u. Ook best interessante uitslagen volgens mij. Uh, om maar eens even te beginnen bij de Bundesliga. VfB Stuttgart speelde tegen Borussia Dortmund en VfB Stuttgart verloor. Met uh, 2-1 en uh, door de overwinning van Borussia Dortmund... kan Bayern vanavond tegen HSV nog geen kampioen worden. Zo is het verhaal. Schalke tegen Hoffenheim 3-0. Freiburg-Borussia Mönchengladbach 2-0. Mainz tegen Werder Bremen 1-1. Augsburg-Hannover 0-2. Fortuna düsseldorf Bayer leverkusen 1-4. Bayern München is de koploper. Kan niet meer misgaan. Borussia Dortmund 52 punten... Daarachter. Dan de Premier League nog even snel. Sunderland-Manchester United 0-1 van richting veranderd schot van Robin van Persie. Die uitslag wilde ik u nog even meegeven. Manchester United gaat aan de leiding. Vanaf 7 uur zijn we bij u terug. De generatiekloof tussen jong en oud. Rijk versus arm.